Het NOS-journaal. Eén van de verdachten die bleef de rechtbank in Amsterdam bepaald. De 27-jarige Ali N. werd twee weken geleden gearresteerd. Zijn neef werd toen ook opgepakt, maar die werd een paar dagen later al vrijgelaten. In Polen zit nog een Rus van 47 vast. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de vermoedelijke schutter... en verwacht dat hij op korte termijn wordt uitgeleverd. En werd in mei 2004 in Amsterdam-Zuid doodgeschoten... Identiteitskaarten voor kinderen worden veel duurder. Nu kosten ze maximaal iets meer dan 9 euro en dat wordt begin volgend jaar 30 euro. Het tarief gaat omhoog omdat veel meer jongeren een identiteitskaart aanvragen dan was voorzien bij de invoering. Vanaf juni volgend jaar mogen ouders hun kinderen niet meer in hun eigen paspoort bijschrijven. Waarschijnlijk zullen veel ouders de komende maanden nog een identiteitskaart aanvragen voor het goedkope tarief. Het ministerie van binnenlandse Zaken houdt daarom rekening met lange levertijden. Begin volgend jaar worden paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar juist goedkoper. De beurzen in Europa staan voorslagen door het voornemen van de Griekse premier Papandreou om een referendum te houden over het nieuwe steunpakket van de EU. De AEX zit ook in het eerste uur onder de 300 punten een daling van zo'n 3%. Ook in Parijs, Frankfurt en Londen openden de beurzen ongeveer 3% lager. Gisteren gesloot de AEX al 1,8% lager. Het Griekse referendum heeft ook tot geërgerde reacties geleid in Europa. Frans president Sarkozy heeft geschokt gereageerd. Hij noemt het Griekse plan irrationeel. Tot besluit het weer. Eerst vrij zonnig, maar later meer bewolking en tegen de avond wat regen. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. Dit was het NOS. Dit is Wijnald bij de ANWB. Er staan nog files op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid. 7 kilometer, dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En de A27, Gorkum richting Utrecht, bij Lexmond 6 kilometer. Na een ongeluk is de rijstrook strookdicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Je trekt het maar naar eigen wens, een ander jasje aan. Je hoort dit als de Supremes het zingen gaan. Ik wist Zou so, Dionne hoor ik maken van dit long ago Het staat voor ons nou vast als zij het zingt Dan klinkt het zo So, Lied from Doom, the Rolling Stones, and Doom, Rolling Stones for two Rolling Stones, and sing it again. Darling, to know all the things. Lies, you did. Darling, I see. Do you wanna change, baby. Yeah, you wanna be free. Oh, Side. When I kiss you goodnight, but you come running back. back. tell it, baby, but you, you come running runnin back. back. I said it now. You, you come running back to me. Yeah, it is. I'm so sick, mommy. Kijk daar geen paardenvoetjes, trippel, trappel door het dal, zingen desalveren zoetjes, weet je hoe het klinken zal? O, oh, goede bos, koets goed weer rijdt door het dal, bij wie moet die zijn? Bij jou of bij mij? Ver langs de bergen.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 Ik je In al mijn gedachten, het is naar jou dat ik verlang. Als een gezellig paard dansen we met elkaar, draaien binnen het rond. Soms ben je een kapil, net of iets zeggen wil, maar je houdt. Ochten. Duurt veel te lang, heus ik word bang, jij bent in al mijn gedachten, het is naar jou dat ik verlang. Als een gezellig paard dansen we met elkaar, draaiend in het rond. Soms ben je eens tot veel net of je het zeggen wil, maar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 Op Buena, Fortuna. er is deze mooie plaat van Reggie van den Burgt? Het Eenzaam op het Leidse Plein. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Ik zal vanavond met je uitgaan. Ik heb gegevens op jou. Ja, verwacht. Ik How the men was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 Fortuna, me Wanda Fortuna. Wanda Fortuna, die Fortuna, De rozen bloeiden en geurde zwaar, De sterren gloeide, zo so Fortuna, ik wacht op jou naar Fortuna beloofde, Maar die belofte had je voor dat Mijn geluk Wat door jou verstoort Mij blijft slecht dat woord Bona Fortuna Dus er zo en laat, Ik was. That's to live for gonna... now. ZANG EN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 Zou wel eens willen weten Waarom zijn de wolken zo snel Misschien dat het een les van de mens is Die hem leert hoe fictief een grens is Of misschien is het ook maar eenvoudig een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 Entscheidend tut so wie well. mit 17 glaubt man nicht daran und wacht noch obendrein nur wenn mir eine wiege dan dann fällt's mir wieder ein frag nur deinfalls ob ja of nein bevor Had u de hand, ja of nein, denn scheiden tut ze wee. Ik geh singen durch die Straßen, met dem Glück bin ich der du. Had een Mädchen mich verlassen, lacht mir schon die andere zu, doch ik weiß die Uhr. Die Gleise, schöne Stunden gehen dahin und ich will die alte Weise und begreife ihren Sinn. Für mir als alles Gottes Kleid kann wahre Liebes denn ohne Liebe lässt das Tier. Irgendwann allein, frag nur dein Herz ob ja oh nein, bevor du sagst Adjo Frag nur dein Herz ob ja oh nein Den Scheiden tut so weh den Scheiden ...muziek van Roy Black. De Duitse Roy Black wel te verstaan met... ...Vraak hertz. En daarvoor muziek van Martine Bijl met... ...ik zou wel eens willen weten. Daarvoor Ilonka Biluska... ...met de Leeuw slaapt vannacht. De Nederlandse vertaling van de Lion Sleeps Tonight. En daarvoor de Fortuna's met... ...Buena Fortuna. We gaan door met nog meer mooie muziek... ...want zoals iedere dinsdagochtend... ...neem ik mee terug op reis in de tijd... ...naar de jaren 30, 40, 50... ...60 en 70... Dat doen we zo meteen met de Willi Alberti met Waar Ben je? Dan is deze mooie plaat van Harry Bliek met goodbye Mary Lou. Zo ver, ver, ver, goodbye, farewell, Mary Lou. Toch Darling, I love you so. Weet je nog dat jij het naar vond als ik say, darling? I ZANG EN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 Een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens je nog een fijne dag en misschien graag tot volgende week. Tot ziens. Hey, waar zat jij toen dat schip is gestrand? Had jij ook de net iets in je hand? Toen die vreselijke druk op het zand. En waar zat jij toen dat schip is gestrand? Voor een zeereis voeren wij je dus op een nacht.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 het schip is gestrand Had jij ook geval vallacht net iets in je hand De Waar zat jij toen het schip is gestrand De kaptein die blijkbaar zich scheren stond